Bij een brand op een parkeerplaats in Bangalore in India... zijn honderden auto's in vlammen opgegaan. De auto's waren van bezoekers van een, een tweejaarlijkse vliegshow... georganiseerd door het Indiaanse ministerie van Defensie. De voertuigen stonden geparkeerd op een stuk droog grasland. De autoriteiten vermoeden dat de brand is ontstaan... door een weggegooide sigaret. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.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 Ooggetuigen zeggen dat drie leden van de Venezolaanse Nationale Garde... over zijn gelopen naar de Colombiaanse kant van de brug... nadat een deel van de versperringen daar was vernield. Op de routes naar de wintersportgebieden in de Alpen... is de verkeersdrukte in de loop van de middag afgenomen. AMB nou, meldt dat automobilisten in Zuid-Duitsland op de A8... tussen Karlsruhe, Stuttgart en Ulm... bijvoorbeeld nog met zo'n drie kwartier vertraging te kampen hebben... waar dat rond het middaguur tegen de twee uur was... De afnemende drukte geldt ook voor de Fernpasroute van Duitsland naar Oostenrijk. En voor automobilisten die op weg zijn naar de Franse Alpen. Ook in Zwitserland nam de drukte vanmiddag af. Het weer. Vanmiddag flink veel zon. De temperatuur ligt tussen de 11 en 13 graden. Morgen is het opnieuw een zonnige dag. En dan wordt het maximaal 14 graden. Na het weekend blijft het zacht. Met vooral op dinsdag en woensdag kans op hoge temperaturen tot ruim 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Thank you Ik zie het al helemaal voor me, voor altijd jong blijven. En dan met een uh, cabrio zo over de boulevard heen rijden. <laughs> ja, wel een pet op, anders uh, waait je pruik af, weet je wel. Dan krijg je oh, die. Dat is... Ja, die. Ja, ja, ja, ja.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 Zeven dagen in de week op radio en tv. En ook met deze van John Jett en de Blackhearts. Hier is I Love Rock'n'Roll. So take you home where. We...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 Zo draaien we een paar grote hits uh, achter elkaar uh, op de zaterdagmiddag. Dat was uh, de single van uh, Pink Floyd. Voor, uh, jaar, zo'n zo beetje het uh, einde van de voetbalwedstrijd... nog wel een aantal minuten te spelen. Maar toch gaan we weer naar uh, Jan van der Leden... Blauw-Wit, Burswingels SV Sanford. Staan we nog steeds voor, Jan? We staan voor, uh, Rob. Dat heb je dus meegekregen. Ja, dat, Eens is, uh, dat is goed nieuws. Ja, hartstikke goed. We uh, zijn de kleedkamers uitgekomen... En had de indruk dat Ted de opstelling iets anders had gedaan. Um, we speelden met een drie man's verdediging. Dani, Milan en Jurjen. Daarvoor stelde Nigel team. Middenveld, Koen en Nacho Berg. Kasper punt naar voren. En voorin hadden we drie man. Budwater, Salim Fatou en Jesse Daan. Je zag dat direct na de rust...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 Nigel Berg, die leert door de verdediging, Salim vertoe 3, 3, 1. Saling Kijk, heel goed, heel goed. 3, 1 op aangeven van Nigel Berg. Dus ik moet eerlijk zeggen, de wissel die Ted heeft toegepast met de rust in de opstelling, dat geeft echt wel een goed resultaat. Nou, we hebben nog uh, vijf minuten te spelen, tel er uh, twee minuutjes uh, blessuretijd bij op. En dan moet het goed komen.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 is dat best reëel. Hè? Dus, dus dat mag je best van ze verwachten. Uh, dus dus uh, uh, daarnaast moet je ook accepteren dat wereldkampioenschappen niet uh, zaken zijn die je zomaar even meepikt. Uh, ik bedoel, Ferrari is niet de eerste de beste en, en al die andere teams ook niet. Red Bull zelf is niet de eerste de beste. Dus, dus zij weten als geen ander hoe moeilijk het toch nog is uh, om zo'n WK naar je toe te trekken. Hè? Dus, dus uh, ja, de realiteit wijst uit dat dat, dat het waarschijnlijk uh, niet zomaar het eerste jaar gaat lukken. Maar aan de andere kant, als het wel lukt, natuurlijk extra veel respect daarvoor en het zou helemaal geweldig zijn. Maar het zou ook niet verbazingwekkend zijn. En wat wordt de grootste verrassing in 2019, Jan?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 Of het een grote teleurstelling gaat worden, weet ik niet. Maar ik, ik maak me een heel klein beetje zorgen om Gasly, of dat wel de, de teamgenoot gaat zijn die, die gewoon zijn bijdrage levert in het team. We hebben gezien dat met Ricciardo en met, met Max was dat goed was. Die hielden alle twee gewoon het team scherp maximale druk. Max die wist gewoon dat als hij op zijn verkeerde kant geslapen had, dan kon Daniel ervoor staan. De laatste paar races van het seizoen was het wel overtuigend.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 En voordat je het weet begint het Formule 1 seizoen alweer. En uiteraard houden we de restjes allemaal voor je in de gaten. Dus hoor je ook verslaggeving bij ons, bij CFM. Daarachteraan, achter de Pit Report, hoor je The Killing Joke en Love Like Bloods. Hebben we een kanariepietje als de dier van de week? Nee, ik krijg er wel een kater van. Een kater? Ja. <lacht> Oké, okay. goed. Over wie hebben we het dan? We hebben het over Piet. Piet is een zachtaardige kater. Naar mensen is hij een echte knuffelkont.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 Dat was hem, de hele mooie live-uitvoering van Ebony and Ivory. Dan hebben we het uiteraard al voor Paul McCartney en uh, Stevie Wonder. Daarvoor gingen we terug naar 1982 alweer. Naar de wedstrijd van vandaag, blauw-wit Burst, Bengels. SV Zandvoort is ten einde. En we hebben gewonnen, Albert-Jan. Jazeker. Ja, ja. En, ja. en met hoeveel? Uh, 1-4 is het geworden. Kijk, kijk, Nog in de laatste vijf minuten toch weer gescoord. is de Jesse de Haan, die scoorde doelpunt nummer 4 voor SV Zandvoort...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 Ja, en uh, deze groepsnamen, ja, dat doet me meteen denken aan uh, Cola, hè? First Choice. Ja. Zo'n goedkoop merk Cola is dat, uh, Albert Jan. Ja, je ja, ja, je. ja, ja. Nou, de groep uit de jaren 80 heet ook First Choice. En die hebben een monster hit gescoord met deze Dr. Love. He's got the potion and the motion. Raise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 Je er goed achteraan. Hè? Of Jan achter je ja, gedicht goed, hè? Ja, hoe, hoe kies je het zo uit? <laughs> nee, hoe kiest hij, kies hij het Heel zo goed, uit? Ja, Sean de Bever was dat. Ja, en een mooie videoclip er ook nog bij. Ja, van de week is... Wie is er nou overleden van de Monkeys? Je zei het wel tegen me, ja, maar ik de ben de het alweer... De basgitarist. Voor degene die de Monkeys nog kennen, dat was die blonde...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 you. Mm -hmm.